2 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Gio Lippens. De tribunes zijn inmiddels leeg, maar het goede gevoel is blijven hangen. Want wat een middag was het hier weer op die Olympic Oval. En u krijgt nog veel van ons. U krijgt natuurlijk nog een interview met Patrick Roest, zilver gewonnen. En natuurlijk een interview met Jaren van Kerkhoff, ook zilver gewonnen. Ja, het is zeker Radio Olympia dat de klok slaat. Maar nu eerst het NO Journaal met Mark Hokken. En ik begin met Kjeld Nuis, die goud heeft gewonnen... bij zijn debuut op de Olympische Spelen op de 1500 meter schaatsen. Ah, fuck, dit was wel echt... Uh, dit was wel echt een pittig, zo dat wachten. <laughs> ja. ja, maar dat was uh, niet aan af te zien eigenlijk. Nee, ik dacht heel even wegwezen, maar heel diep en minder, dacht ik... Dit wordt wel pittig om, uh, om dit even naar... Want Nuis moest een goede tijd goed maken van zijn teamgenoot Patrick Roest. Die pakte verrassend zilver. Brons was voor de Koreaan min Kim... Bij het short -trekken was er ook een medaille. Jara van Kerkhof was daar succesvol. Charger en Jara van Kerkhoff pakt de bronzen medaille. Wat een rit voor Jara van Kerkhoff. Ongelooflijk, waar kwam die vandaan? De geluksdag van Jara van Kerkhof. Het ongelooflijke is gebeurd. En het werd nog beter, want vanwege een overtreding van een Koreaanse schoof van Kerkhof op van brons naar zilver. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil tot het debat van vanmiddag... niets zeggen over het lot van zijn eigen minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Ik vind dat het vanmiddag een debat is. En ik vind ook dat ik tot die tijd niks zeg. Oh, dat is niet veelbelovend. Nee, ik beloof u inderdaad dat ik niks zeg. En dat is maar waarom een... wil u niks zeggen? er vanmiddag een debat is, dus dan uh, ga ik tot die tijd gewoon niks zeggen. Maar houdt u steun in de heer Zijlstra? Ja, en dat is dus weer iets wat te maken heeft met het debat... dat vanmiddag is en waarvoor ik niks ga zeggen. Zijlstra moet de Kamer uitleg geven over zijn leugen... over een ontmoeting met de Russische president Poetin. De meeste oppositiepartijen hebben al gezegd... dat ze Zelstra niet langer geloofwaardig vinden. De Russische ambassade haalt in een verklaring fel uit naar Nederland... vanwege de leugen van minister Zelstra. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom... anti-Russische propaganda... In de verklaring staat dat Nederlandse functionarissen... voortdurend valse beschuldigingen uiten. En ook de media krijgen kritiek. Die zouden het idee verspreiden dat Rusland geobsedeerd is... door een groot-Rusland. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft de leiding van zijn partij... voorgesteld om binnen drie tot zes maanden af te treden. Gisteren meldde de Zuid-Koreaanse televisie nog... dat het ANC Zuma 48 uur de tijd had gegeven om op te stappen. Het is nog steeds onduidelijk of en wanneer Zuma opstapt... Spanje moet twee veroordeelde leden van de Baschische afscheidingsbeweging ETA 50.000 euro betalen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat ze zijn gemarteld... nadat ze in 2008 waren aangehouden op verdenking van het plegen van een aanslag. Het gaat goed met de reissector, vooral dankzij 65-plussers. Die gaan steeds vaker op vakantie en geven dan veel geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere de reisbrancheorganisatie ANVR... In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal vakanties onder 65-plussers met 13 procent. Nederlandse piloten van Transavia willen in de tweede helft van deze maand elke dag een paar uur gaan staken. Pilotenvakbond VNV. We onderhandelen al meer dan veertien maanden over een, over een cao. Um, en al veertien maanden is Transavia-management onwillend. Um, ja, en dan komt het tot een climax en dat is dan jammer genoeg uh, in een vakantieperiode. De piloten willen onder meer stabielere roosters en meer greep op hun vrije tijd. Volgens de vakbond krijgen de piloten pas een week van tevoren hun rooster... en verandert die planning bijna dagelijks. Het weer zonnig en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen opnieuw zon, vooral in het oosten. In het westen zijn wat meer wolken. Het blijft wel droog en een graad of 5. In de nacht naar donderdag gaat het regenen... en kan er landinwaarts ook wat sneeuw vallen. ANWB ah, Verkeersinformatie. De files staan in Brabant. Op de A27 Gorkum Breda voor knooppunt Sint-Allebos 3 kilometer. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Tilburg... bij knooppunt Sint-Allebos 6 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan. Op die A58 richting Breda vanuit Tilburg... staat namelijk 8 kilometer bij Ulvenhout. Dus een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Ombreiden vanaf Eindhoven via Den Bosch... over de a 2 en de A59 is een betere keuze.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 Op vrijdag 9 maart start het wereldkampioenschap en eren we de Nederlandse medaillewinnaars. Reserveer deze nu al historische kaarten via Nederland.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Ga voor de laatste ISU WK Allround kaarten naar Nederland.nl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 rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Gio Lippens. Hier zitten we nog na van die 1500 meter in de Gangneung Oval. Maar zometeen horen we ook de reactie van de zilveren bij het short Track, Yara van Kerkhoff. Radio 1-presentator Misha Blok die stort zich vol overgaven... in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Je hoort haar iedere dag in Misha Says Hai. En later dit uur gaat ze naar... een PC Bang. En een PC Bang, dat is een café waar Koreaanse jongeren 24 7 kunnen gamen. Hoeveel uh, jaar van je leven heb je denk je doorgebracht uh, met gamen? Ja, Zo'n uh, elf jaar ja. heeft hij uh, doorgebracht met gamen. In die tijd had je ook perfect uh, Engels kunnen leren bijvoorbeeld. It, so. Ja, ik denk van wel, uh, zegt hij. Nou, mocht u trouwens net inschakelen, dan heb ik nieuws voor u. Kjeld Nuis werd olympisch kampioen op de 1500 meter. Maar achter hem werd zijn ploeggenoot Patrick Roest. Heel verrassend tweede. Steven Dadenboud praat met hem. Ja, daar ben je weer. We hebben elkaar al eerder gesproken. Toen had je je race net achter de rug. Wat is er in de tussentijd met je gebeurd. Gefeliciteerd trouwens met Zilver. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, pff, ik, zat, uh, ja, ik zat gewoon op de tribune met mijn familie uh, de wedstrijden te kijken. Ja, echt onwijs ner uh, nerveus. Maar... Oh Ja, toch wel. Het ziet er allemaal zo, uh, zo rustig uit bij jou. Nou ja, dat was het zeker niet. Ik was echt... Uh... Ja, vooral voor het laatste kwartet natuurlijk, omdat uh, ja, Joey Mantia en Swerrel in de Pedersen zijn gewoon zo sterk. En ja, je weet, als die allebei onder je tijd gaan, dan heb je niks. En ja, nu heb ik een zilveren medaille. Ja, dat is toch wel vrij ongelooflijk, hè? Ja, zeker. En uh, ja, zeker met het, uh, gezien het seizoensverloop van mij. Uh, ja, is het al heel mooi dat ik uh, hier heb kunnen rijden... en zeker deze zilver zilveren plak binnen heb kunnen halen. Ja, want jij, dat noem je nou echt pieken. Want jij bent alleen maar beter geworden dit seizoen... nadat het in het begin zo fout ging met uh, dat, dat ongeluk. Hè? Je reed tegen een trekker op. Ja, klopt. Aan het begin van het seizoen heb ik eigenlijk bijna niks gereden. En uh, ja, toen piekte ik precies op het goede moment op het OKT. En uh, ja, hier op het goede moment weer. En uh, ja, dat is alleen maar mooi. En dat... je reed, voor de duidelijkheid, je reed niet op de schaats toen je tegen die trekker op reed... maar je reed op de fiets. Uh, ja, toen dat gebeurde... De... Toen dacht jij toen van oh jee, dat Olympische seizoen, dat, dat valt meteen in het water? Of heb jij toen met, meteen wel de rust bewaard? Ja, het gebeurde trouwens op de skiers. Dus oh ja, de skiers ja. Ja, ja, ja. Maar ja, natuurlijk ben ik toen even zenuwachtig geweest. Maar toen dacht ik niet direct aan de spelen, maar vooral aan het enkele afstanden wat toen al heel snel kwam. Omdat ik gewoon graag de World Cup wilde rijden en dat was achteraf niet gelukt. En daar behandel ik ook wel van. En uh, ja, toen was ik er alleen maar mee bezig om natuurlijk op tijd weer terug te komen voor het OKT. Uh, leg nou eens uit, hoe zit dat dan met die, uh, met die Jack Jakori? Want uh, die, die, die pakt hij bijna alle medailles met zijn schaatsers weg. Ja, het is echt ongelofelijk. Iedereen, uh, ja, het is eigenlijk net als vorig jaar. Iedereen is op de, precies het goede moment weer in vorm. En, uh, ja, want vorig jaar op het WK was het ook alle afstanden bij de mannen... waren voor rijders van, van Jack Jakori. Ja, klopt. En uh, ja, we zijn nu weer goed op weg... <laughs> Ja, maar, maar hoe kan het, hoe kan het dat, dat, dat, dat, dat jullie als ploeg zo succesvol zijn? Ja, eh, gewoon, ja, Jacori schrijft natuurlijk gewoon hele goede schema's. En uh, ja, die denkt er echt uh, elke dag over na. Maar uh, ja, we hebben... Het... Ja, je hebt het natuurlijk aan Jack Ory te danken. Maar ook gewoon aan een sterke ploeg. Want, uh, Uiteraard. Ja, we hebben zoveel jongens die zo snel kunnen schaatsen. En uh, ja, ook voor mij was het ideaal. We zijn nog op trainingskamp geweest in Colalbo. En daar heb ik ook nog uh, met Jan, bijvoorbeeld Jan Smeekens en Kjeld Nuis mee kunnen trainen. Ja, voor deze 1500 meter om nog wat snelheid op te doen. Maar ja, Dat doen andere schaatsers toch ook? Ja, maar als je bijvoorbeeld bij een plantina zit. Dan heb je bijna alleen maar sprinters. En dan ja, is het lastiger om uh, meer rondjes te gaan rijden. Omdat uh, ja, die jongens die doen het gewoon iets minder denk ik. Je hebt zilver. Dat was absoluut het uh, maximaal haalbare vandaag, denk ik. Hè? Of uh, had je die nu ook nog kunnen verslaan? Maar dat is, nee, nee, dat is een gekke vraag volgens mij. Nee, ja, ik, was er, uh, ja, ik was vooral met het podium bezig. Want ik weet dat Kjeld wel echt een wijze vorm is. En uh, ja, dat wij hier met z'n twee kunnen staan is echt al ontzettend mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. <laughs> Patrick Roest-Zilver, hij klinkt zo rustig, Gio. Ik vind het een ontzettend rustig jongen, maar volgens mij past dat ook prima in zo'n ploeg. Je hebt toch verschillende karakters daar. Ja, maar ik denk dat, uh, dat Jack die uh, allemaal heel goed kan sturen. En uh, ze hebben allemaal één missie en uh, één doel. Ze, het zijn geen lifestyle-sporters, ze willen allemaal hard schaatsen. En dat is nog wel een beetje wisselend in, uh, in andere ploegen. Zodra je ploegen hebt waar uh, sporters het ook leuk vinden om erbij te horen... dan gaat het ten koste van de kwaliteit. En dat is in deze ploeg absoluut niet zo. Die zijn allemaal alleen maar met één ding bezig. Hard werken en uh, toewerken naar het doel wat je jezelf hebt gesteld. Maar toch even naar, terug naar Patrick Roes. Die wint dan zilver en die debuteert op de Olympische Spelen. En dan is hij eigenlijk heel kalm en beheerst. Ik, ik mis een beetje die opwinding die ik zou hebben. Of tenminste, die heb ik, omdat hij zilver heeft. Ik vind het gek voor hem. Ja, maar hij, hij heeft niet dat, die, die uitspattingen... wat, wat bijvoorbeeld een Koen Verwij zou hebben of een, een Kjeld Nuis. En eigenlijk vind ik Kjeld Nuis nu ook nog best wel vrij rustig. Want hij, hij kan echt wel uh, flink een, een gat in de lucht springen... en helemaal uit zijn dak gaan. Uh, misschien gaat het nog wel gebeuren uh, omdat hij nog een duizend meter te gaan heeft. En houdt hij er nu toch alweer rekening mee. Zelfde wat Kramer eigenlijk een beetje doet. Die heeft dat eigenlijk ook. Het zijn wel de echte kampioenen natuurlijk. Hè? Die al meteen weer verder denken. Nou ja, maar dat is op een speler. Kijk op de speler. Je hoeft de volgende dag niet een actie. Maar uh, je hebt een paar dagen heb je rust en dan moet je weer. En dan, uh, ja, als je zo'n medaille uitgebreid gaat vieren. Ja, dan ga je gewoon, uh, dan, dan gaat zo'n speler heel lang worden. Maar ook met een hoop teleurstellingen. Maar zelfs bij Carlijn achter hoorde ik dat nog. Uh, daar werd ook tegen gezegd, nou dan kun je lekker gaan feesten wat je hebt. Verder niks meer. Dan zegt ze, nee ik ben reserve. Het kan gewoon altijd gebeuren dat er nog eens een keer iemand uitvalt. De kans is heel klein. Ja. Maar toch, dat betekent dat ik gewoon toch mijn dingen moet doen. Dat is wel heel professioneel. Wordt word ook van een reserve verwacht. Van een reserve wordt niet verwacht dat hij uitgebreid feest kan vieren. Ook niet dat hij olympisch kampioen wordt. Uh, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. Als je reserve bent en je wordt daarvoor opgeroepen... moet je zorgen dat je gewoon uh, 100% fit bent... en helemaal klaargestoomd om op dat moment in te vallen. Nou gaat het ook heel de tijd over Jack Ory. En terecht. Hè? Die man die maakt kampioen. Nou, hij was ook vorig jaar volgens absoluut. mij bij het Sportgala-coach van het jaar. Want toen had hij ook al alles gewonnen. Nu wint hij weer alles. Zijn er dan geen andere coaches die ook niet denken van... hoe doet hij dat? Ik ga dat ook doen. Ik ga dat gedrag kopiëren. Nee... De... Kijk, het is ook een ploeg die, uh, die ook, uh, gedeeltelijk ook rondom Sven Kramer uh, gebouwd wordt. En uh, rondom uh, Kjeld Nuis voor, uh, voor het sprinten. En uh, het, is, het is zo, als je mensen om de beste mensen heen zet... dan worden die ook beter. En natuurlijk is hij een goede trainer. Maar dat wil niet zeggen, als je deze jongens ergens anders had laten schaatsen... dat ze het niet hadden gekund. Maar zit hem dan al niet in het selecteren van die jongens? Het uitkiezen van die jongens waarom Patrick Roes... nou uitgerekend hier bij die ploeg gevraagd wordt... Ja, maar goed, de jongens worden uitgebreid getest. En uh, ze zijn talentvol, ze kunnen goed schaatsen. Uh, er zit een goed motortje in, want uiteindelijk is dat belangrijk. Je kan nog zo mooi kunnen schaatsen, maar als je uh, geen goed motortje in het lichaam hebt... Dan, Carlijn dan achter ik, moest ook echt testen, hè? die moest ja, ook vol ja, ja, ja. aan de bak. En als Jack er geen... Uh, kijk, als ze je zijn... moet gewoon auditie doen. Ja, een soort van wel. Kijk, als jij gewoon niet goed bent en je lichaam is niet in orde om topsport te bedrijven op het niveau wat Jack voor ogen heeft, want Jack wil met kampioenen werken... dan zegt hij van nou, ah, ja, misschien moet je wat anders gaan doen... want je bent niet geschikt voor topsport. Zo hard is Jack ook gewoon, kan hij ook zeggen. Dus wat dat betreft, ja, nee. Je zegt het al, het is een wetenschapper, hij legt dus alles daarnaast... maar aan de andere kant is het dus ook wel een... is het een psycholoog trouwens? Nee, volgens mij is het geen psycholoog. En is het, het is ook geen Henk Gemser, hè? Uh, in de zin van het pemperen van, van, van schaatsers... En ik was natuurlijk wel altijd een beetje de, de lieve, aardige, maar wel heel vakkundige trainer. Er moet altijd een hele goede, gezonde combinatie zijn van een, een goede sfeer. Hard willen werken. Uh, je moet iets voor elkaar over hebben. En uiteindelijk moet je een, een, een soort van teambouwer hebben. Een teambuilder die gewoon uh, dat kan veroorzaken. En uh, blijkbaar uh, heeft Jack dat en de mensen die erbij horen natuurlijk. Want het is een, een heel groot team. Ja, dat kunnen ze als geen ander niet alleen in Zuid-Korea vallen mensen in de prijzen. Gisteren werden in Amsterdam de Edisons uitgereikt... met een oeuvre-award voor oeuvre award rapper Extince. En daarmee willen wij hem vanuit Pyeongchang hartelijk feliciteren. En hopelijk kan hij het allemaal een beetje handelen. Want hij leidt eraan. grootheidsbaan. Aha, dat is dat ding. Dat is dat ding, dat is dat ding. Bij jou naar binnen, dwars door je ruit. Ik zie er is een cv'sje en nodig mezelf uit. Lekker op de bozo-tour, oh zo stoer Opeens sta ik voor je midden op de vloer. Uit je dak tot in je naad. Je alleen zo lelijke spaghetti want je kasparaat en ook nog op de mat. Je ja, en een tattoo in staat. Ik hoef je zeker niet te vragen hoe het met je gaat. Maar goed, de laatste hordes doen een ronde als een tonde. Is het nou die brunette of die blonde? Allebei natuurlijk, want anders vind je je zonde. Ja, ik zie je als een pluspunt als je met je zus kunt. Je kent me toch? Gulzige reddingsdag, Gulzdag. Meer beide daar de, de puls zag, zou ik mijn huiswerk huiswerkvaren hebben. Jongen, de hele wereld weet zoiets. Maar kijkers wie we daar hebben. Gooi in zijn stil. Ik leid er aan. Zolang er geen medicijnen. We zijn moeten me laten gaan. Doe de beat we gaan. Uh -huh. Hip hop, don't stop. Ik gooi het, de lijken wat aan ik kop. Ik kan toch. In dan wel. God hij baan. Ik leid er aan. Ook op waarde medicijnen voor de lieven staan. Huardt raam, mij daar. Straf van die lag. Ik weet niet waar het klik. Ben ik hard op weg om een gevierde artiest te gaan worden of is het maar geen? Yo, blijf aan mijn lijn, fijn. Dan kom ik nu met al die his die ik beloofd heb. Waarom? Omdat je toch niet beter dan je hoofd hebt. Nou, roep rap en zing zang Alla la jang yang. Ik verdien wil wat jij wil. Zult als dan nog slapper dan eigeel. En als er nog langer gestrest wordt, stuur ik een escort. Die wil je als het tang grijpen. Je voelt je zo lekker, je wil jezelf in je wang knijpen. Schat je zoenen me en boenen me pook. Hoewel ik vraag zo om te slippen en ze doen het nog ook. Ik heb je drugs, ouder dan je oog voelt. Dan neem mijn handjes, je haantjes, ik op de koop toe. Ja, sowieso zakelijker dan een machtskamer. Ik loop een kom door mijn die binnen en zeg waar dat de pas kan. Hij nee. gewoon ik leidt. Zolang er geen medicijnen te zijn, moet je me laten gaan. Doe de beat, uh -huh. man, hip hop, don't stop. Gooi het, lekker uit de dameskroop. Ik kan talpen, op een hij waan, ik leid er aan. Ook waren de medicijnen voor de liefst staan. Uit de ramen en daar, we de, de, de, de lads. Ik weet niet waar het is, maar het is me wat. Yo, laat het lekker los. Ben jij die stijve hark? Ben je nu de klos? We hebben herwerpen pommetjes aan het dansen. Twee stappen naar voren, eentje terug en lekker chance. Yo, laat het lekker los. Ben jij die houten klas? Ben je nu de klas? We hebben de pompjes aan het dansen. Twee stappen voren en één terug. Sowieso, zo. sowieso. Sowieso. sowieso. Ey, oh, die spoeiepoes, wat lauwen is ze dit hoor? Ik zeg ze neemt me vaker in de mond dan een lidwoord. Maar ik ben niet gladjes, eerder harig. Weet waar ik het over heb, want ik ben meer dan jarig. Dus over op en neer kan ik je uitleggen, maar als je mijn hart wil stelen, noem ik jou een dief weggen. Snap je nou, zo gaat het tegenwoordig. Ik wil wel met je omgaan, maar dan wel een beetje slordig. Je ziet me bij je in de buurt, ik heb al pas wat te zoeken, maar ik doe het niet uit de doeken. Hé, hey, kom op, vertel, wat denkt u wel? joh, hey, ik denk zachte G, korte A, je dikke L. En ook eet een eet in de mop, dan groeit die weer aan. Ik kan niet normaal maar overstrappen, wat doe je eraan? Aangenaam, Rafaelito, harde G en een rollende R, incognito. So white so the sun along the gray may decide zijn we the like a lot, thams, pop. Over wegbereiders ah, ja. gesproken, even de grondleggers van de Nederlandse hip-hop-scene. Heel ja, goed, Extens was dat met grootheidswaanzin. Wat een geweldige dag. Je hebt die plaat nog thuis, hè? Ik heb die plaat absoluut thuis en ik draai hem ook af en toe nog wel eens. Ja. Uh, het was trouwens de dag van Kjeld Nuis en Patrick Roest in deze Gangnung Oval in Zuid-Korea. Het was ook de dag van Jara van Kerkhoff in de Short -track hal hier verderop. Op de 500 meter veroverden ze, ja, toch wel heel verrassend, het zilver. En Edwin Cornelissen was erbij en ving erop. De keel gesmeerd, gefeliciteerd Jara van Kerkhoff. We hadden het gisteren over, toen zei, toen zei ik tegen jou... Van, nou, ga je maar even dromen van een medaille... en dan gaan we kijken wat het wordt morgen. Nou, we zien het. Ja, de werkelijkheid is nog mooier, denk ik, dan mijn droom. Ja. Um, terwijl het op voorhand een dag was die heel lastig begon... met die kwartfinale tegen Fontana en tegen uh, Saint-Charles. Yeah. Ja, dat was een pittige race. Maar ik dacht, als ik goed start, dan kan ik mooi met Fontana mee. Dan hoef ik alleen nog maar achter me te kijken. Maar dat liep helemaal anders dan verwacht. En Omdat de Canadezen werd gedisqualificeerd, een penalty kreeg. Ja, klopt. Dus uh, toen, uh, nou ja, dan staat die Poolse die goed start wel ineens dichterbij. Hè. Dus daar was ik wel extra alert op. Maar uh, ja, die rit ging ook al goed. En uh, ja, uiteindelijk heb ik zilver. Ja. Vervolgens kom je in de halve finale terecht. Uh, ja, dan komt de spanning natuurlijk er ook bij kijken. Of viel dat wel mee? Uh, nou, ik denk dat ik de kwart nog het spannendst vond. In de halve ik op vier, dus je hebt eigenlijk alleen maar te winnen natuurlijk. En ik wist dat ik gewoon uh, moest bouw snelheid bouwen, bouwen, bouwen en wachten tot er iets gebeurt. En dan, uh, ik kan heel goed uh, op snelheid krap draaien, dus uh, daar moest ik uh, op vertrouwen en uh, dat kwam precies goed uit. Dan sta je in de finale, de grote finale. En dat stadion dat ging helemaal uit het dak. Krijg je dat mee überhaupt voor de start? Ja, ik vond het echt mooi. Ik zag eerst al die weef. Ik denk, ja, je moet ook wel gaan genieten hoor nu. Maar uh, ja, dat was super gaaf. Ja, ik vond het een mooie sfeer. De start, moeizaam.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 Nee, geen weet over nagedacht. Ik was hartstikke blij met brons. Goh, en dan sta je dus hier met zilver. En wat een bevrijding moet dat voor jou zijn. Ja, ik denk dat ik het nog niet helemaal besef. Maar uh, dat gaat nog wel komen, ja. Heel gaaf. Want je had het er eerder al over hè, van, uh, dat je belangrijke stappen maakte. Dat eigenlijk een, een donderspeech van Jeroen Otter een tijdje geleden... jou deed beseffen, ja, ik kan ook A-finales rijden. Ja, klopt. Dat was in Budapest. Toen uh, was ik zelf blij met het B-finale en toen werd hij boos. Toen dacht ik, wat is dit nou? Maar hij uh, had gewoon gelijk. Ik train niet uh, zo hard en ik doe er niet alles voor... om uh, uiteindelijk uh, in een B-finale of zo te staan. Dus uh, ja, hier doe je het voor. Ja. Is dit dan een beetje het gelijk van Jeroen Otter? Nou, ja. Dat wil ik eigenlijk niet zeggen, natuurlijk, want hij heeft vaak gelijk. <laughs> maar ja, deze keer wel, ja. Ja. Um, ja, het is natuurlijk open deur, maar hoe gelukkig ben je hiermee? Heel gelukkig, ja. En is dit wel echt de bevestiging die je misschien ook nodig hebt? Van ja, ik hoorde dus ze echt bij die wereldtop. Nou, die had ik natuurlijk eigenlijk voor deze rit al nodig. Want uh, dan moet je het ook maar doen. Nou, ik ben gewoon heel blij met de medaille. En uh, ja, ik zie wel hoe het volgende week gaat op de duizend. Tot slot, dan sta je met Fontana op het podium die het goud pakt. Ook een bijzonder verhaal, hè? Ja, ja ik heb wel respect voor haar. Ze weet altijd op het goede momenten uh, te pieken. En ze heeft zoveel ervaring. Ik wou nog steeds van die relay dat zij uh, ons eruit finishen natuurlijk. Dus uh, nou ja, ik hoop dat ik het een beetje ook voor mijn teamgenoten goed heb gemaakt met deze medaille. Het was brons, het werd zilver, maar het voelt toch echt als goud deze medaille voor jaren van Kerkhoff. En ja, dat was dan het grote gelijk van coach Jeroen Otter bij het short -tracken. Maar wat is het grote gelijk van Jack Ori? Steven Dalenboud. Nou, dat kan ik aan hem vragen, want hij staat bij me. Jack, ja, wat is het grote gelijk van jou? We hadden het net Jeroen Otter in de, in de uitzending. Maar wat is jouw grote gelijk deze spelen? Grote gelijk? Ja, daar ben ik niet zo mee bezig. Het enige wat we willen is uh, elke sporten die we hier aan de start krijgen... om er alles uit te halen wat erin zit. En dat is waar, wat we aan het doen zijn. En, ja. Het is eigenlijk minder romantisch dan je denkt. Maar als jij, kijk, als jij jouw, jouw ideaal scenario had uitgetekend voor deze spelen, dan had je dit, dit denk ik niet eens durven uittekenen zoals het nu verloopt. Ja, dat ja, klinkt misschien. Ik, ik ben daar niet mee bezig. Dus ik ben niet van tevoren bezig met uh, wie waar wat gaat winnen. Dat, dat doe ik niet. Ik ben alleen maar mee bezig om de jongens en de meiden. Uh, alles wat erin zit eruit te halen. Ik, ik, ben, ik ben er huiverig van om op resultaten na te denken. Mm -hmm. Ja, maar je, ho ja, je hoopt er ook wel eens ergens op. En nee, ik hoop op van alles natuurlijk. Ik hoop op ontzettend veel. Alleen, dat is niet wat ik uh, waar we waar als begeleidingsteam uh, aan... De, ik zal me niet gauw ook een uitspraak horen doen... over wat we in de toekomst gaan winnen of zo. Je kan zien aan jouw schaatsers dat ze, dat ze, dat ze dit seizoen steeds beter worden. Hè? En dat ze dus ook nog weer beter zijn op het, dan op het OKT. Uh, dat, ja, dat moet jou wel ontzettend tevreden stellen. Heb je dat ooit eerder zo meegemaakt in jouw carrière? Ja, vorig jaar op het WK misschien. Ja, vorig jaar op het WK was het ook uh, ontzettend leuk. Ja, we hebben wel meer, ik heb wel meer hele goede periodes gehad. Maar de, uh, ja, deze is wel uh, heel erg leuk natuurlijk. Wat denk jij hoe dat kan? Dat het, dat het nu... Uh, zo goed gaat. En dus, dus nog beter met al jouw planningen en zo dan, uh, dan eerder? We werken er allemaal ontzettend hard aan. Met een heel begeleidingsteam. En uh, we hebben ontzettend getalenteerde schaatsers. Ja, en dat is uh, zeg maar... Uh, de mix waar we het mee doen. Heb, heb je het idee dat je... Uh, dat, je de, de, dat je dat fine-tunen... nu nog beter in de vingers hebt dan, dan voorheen? Daar ga ik wel vanuit. Ik hoop het wel. Ik hoop wel vooruit te gaan. Je probeert als trainer natuurlijk ook elk jaar beter te worden. En elke week en elke maand probeer je je ook te ontwikkelen. Te ontwikkelen, te ontwikkelen. En soms neem je daar risico's in. En, um, en die pakken dan wel eens verkeerd uit. Ja, en dat is, het, dat is de weg die je doorloopt ook als trainer. En, ja, en, ja, en dan uiteindelijk... Um, ja, eh, optimaliseer je je proces. Er zijn elke keer rondes, rondes, rondes om het maar beter te krijgen. En, en, en, en hoe zo'n voorbereiding loopt. Hoe je, naar de hoe je naar het OKT toe gaat. Hoe je het begin van het seizoen het OKT te spelen. Het is een soort traps Zo zie ik het dan. En, ja, en, ja, en die rondes probeer je steeds beter te krijgen. Dat is wat je doet. Dan ja, gaat het over de voorbereiding. Uh, maar er zijn hier ook schaatsers die je dachten wel heel goed te zijn... en die hier blokkeren op deze 1500 meter. Uh, Verwijder bijvoorbeeld heel veel slechter dan, uh, dan hij had verwacht... en dan menig een had verwacht. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat, uh, ja, dat, dat, dat jouw schaatsers uh, dan ook mentaal blijkbaar nog... Uh, hier op de juiste plek zijn? Ja, dat zit eigenlijk altijd in de hele voorbereiding. Het is niet zo dat uh, dat in de laatste twee weken zit... Het zit altijd in het jaren voor. Dus zeg maar de, de, ik zeg altijd dat als je nog heel veel moet coachen in de laatste twee weken... dan heb je die laatste zes maanden niet zo goed gedaan. Je kan, je kan, je kan als schaatsen natuurlijk flippen op de laatste dag. Ja, maar dat kan altijd. Dat, dat hou je toch nooit tegen. Dat, er zijn omstandigheden dat dat, dat, dat dat kan, dat dat niet helemaal lukt zoals je wil. Ja, dat, daarom is het sport en daarom is het eh, daarvoor is sport zo mooi. Ja, zeker als je wint. Het is, uh, het is al redelijk uh, gek te noemen uh, hoe het tot nu toe verloopt. Maar hoe gaat het verder, deze, deze Spelen? Ik zou het echt niet weten. Het is enige... heel goed in voorspellen, volgens mij. Het enige wat ik wel weet is dat we weer voor de volgende afstanden alles eraan gaan doen... om uh, zeg maar de laatste druppel weer uit die sporters te krijgen. En dan, uh, ja, dan zien we waar het goed genoeg voor is. Nog één ding. Je klinkt een beetje verkouden. Ben ik. Oh jee, dat kan nog uh, daten gooien. Ah, voor mij niet hoor. Nee hoor. Geen handje geven. Ik blijf er niet hoesten. Ja, jongens. Dankjewel, Jacco Zolang je maar uit de buurt van de sporters blijft, dan komt het allemaal wel goed. Radio 1-presentator Misha Blok die werd geboren in Zuid-Korea. Ze groeide op in Nederland en is nu tijdens de Olympische Spelen terug aan haar geboorteland. Ze stort zich vol overgaven in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Nou, De grote vraag is, trekt ze dat wel of trekt ze het niet? Je hoort het iedere dag in Misha says hi. En vandaag gaat ze naar een PC-bang. Een café waar Koreaanse jongeren dag en nacht kunnen gamen. says, hi. PC-bangs zijn heel populair in Zuid-Korea. En een PC-bang is een ruimte waar jongeren samenkomen... om de hele dag lekker te kunnen gamen. Nu heb ik een zoontje van 10 jaar, houdt zelf heel erg veel van gamen. Zou ik hem hier naartoe laten gaan als moeder zijnde? Misha says yes... Of, says, oh no. Als je dan binnenkomt, dan zie je zo'n 100 Koreaanse jongens. Het zijn vooral jongens eigenlijk zitten. Allemaal achter hun eigen beeldscherm. Ieder beeldscherm is genummerd. Afgescheiden met van die schotjes ertussen. Diep verzonken in hun eigen game. Als idioot aan het tikken en aan het muizen. En ik merk ook dat als ik jongeren probeer aan te spreken... dat ze hun hoofd wegdraaien. Dat ze liever niet geïnterviewd willen worden. Want er heerst toch echt een taboe op. Omdat eigenlijk moeten deze Koreaanse jongeren gewoon hard studeren. Dat is in Zuid-Korea zo. Er is een enorme cultuur van presteren, studeren. En daar past een hele dag gamen past daar natuurlijk niet bij. Maar we mogen twee jongens interviewen. En dat is nummer 52 en 53. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hoe lang ben je al aan het gamen? Uh, nou, hij is hier een uur geleden gekomen. Hij zegt dat hij zo'n twee à drie uur hier doorbrengt. Is dat echt zo? En toen zei hij, nou, soms speel ik wel ietsje langer. Zie jij jezelf als gameverslaafd? Hij zegt, nee, ik ben niet gameverslaafd, want op het moment dat ik tentamens heb... dan kan ik gewoon voor mijn tentamens studeren en hoef ik dus niet te gamen. Even naar de jongen die naast hem zit. Waarom speel je het nou hier en niet gewoon thuis, in je kamertje? De single gaan gaat Ja, Ik speel het vooral hier, die games, omdat ik dan met mijn vrienden samen dit spel kan spelen. Maar hoe oud ben je? 25. En hoeveel jaar van je leven heb je denk je doorgebracht met gamen? Nou, Zo'n 11 jaar heeft hij doorgebracht met gamen. In die tijd had je ook perfect Engels kunnen leren, bijvoorbeeld. Ja, ik denk van wel, zegt hij. Wat vinden je ouders ervan dat je hier zoveel tijd doorbrengt? een ja, Hij zegt, toen ik klein was vonden mijn ouders het niet leuk dat ik dit deed. Maar uh, ik doe wel alle dingen die ik moet doen en nu hebben ze het uh, geaccepteerd. Uh, dit was de eerste keer dat ik twee jongens heb geïnterviewd die me echt totaal niet hebben aangekeken. En de jongen die ik zojuist heb geïnterviewd, uh, nummer 53, die is inmiddels zo hard aan het schieten en zit zo in zijn game dat ze de hele stoel op en neer schudt. Ja, voor jongeren is het uh, heel goed betaalbaar, want één uur gamen is zo'n... Uh, 1000 won en dat is uh, zo'n 80 eurocent. En ze kunnen hier gewoon de hele dag blijven zitten. Want er is gewoon horeca in dit café. Ze kunnen iets eten, ze kunnen iets drinken. Er is een wc. Even vragen aan de medewerker van deze PC-bank. Kun jij nou op dit scherm hierachter zien uh, wie er het langst hier zit te gamen? Nee, waar hij Ja, er is iemand dus al 5 uur en 47 minuten aan het gamen. Maar zeggen jullie dan niet tegen zo iemand tijd Om naar huis te gaan. Nee, we zijn mensen Nee, dat zeggen we niet, want we verdienen goed geld aan die mensen. Ik zie zo weinig blije mensen hier in deze ruimte. Hij zegt: Koreanen houden niet van verliezen en daarom zijn ze heel erg geconcentreerd. Nou, ik ben blij dat ik weer lekker buiten sta, want ik vond het daarbinnen binnen gewoon niet zo gezellig. En zou ik mijn zoontje hier naartoe laten gaan? Nou, ik denk het niet. Hij moet gewoon nog steeds een klusje doen voordat hij mag gaan gamen. En maximaal een half uur per dag. Niet je zes? Oh no! NPO Radio 1. 1 minuut over half drie. Tijd voor het internationaal met Mark Hokken. De totale defensieuitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO bekendgemaakt. Toch blijven enkele landen achter, zoals Nederland. Met name de Amerikaanse minister Mattis is daar boos over. Hij vindt dat de Europese landen hun afspraken niet nakomen. De Russische ambassade haalt in een verklaring fel uit naar Nederland... vanwege de leugen van minister Zelstra over een bezoek aan president Poetin. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom... anti-Russische propaganda. In de verklaring staat dat Nederlandse functionarissen... voortdurend valse beschuldigingen uiten. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil tot het debat van vanmiddag niets zeggen over het lot van zijn eigen minister Zelstra van Buitenlandse Zaken. Na de fractievergadering van de VVD werd Dijkhoff verschillende keren gevraagd of hij Zelstra steunt. Er is vanmiddag een debat en tot die tijd zeg ik niets, zei Dijkhoff. Het gaat goed met de reissector, vooral dankzij 65-plussers.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 ANWB-verkeersinformatie. De Van brinoor heeft even opengestaan. Dus er ontstonden files in beide richtingen op de A16. Maar die beginnen alweer op te lossen. Verder zijn er problemen bij Breda. Op de A27 vanuit Utrecht staat een korte file bij knooppunt de Anna Bos. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom ben je ook wat 10 minuten kwijt... met de file daar bij knooppuntse de Anna Bos. Dat heeft te maken met een ongeluk met twee vrachtwagens... op de rijbaan van Tilburg naar Breda. Het verkeer moet bij Ilfhout via de vluchtstrook. En dat levert bijna een half uur vertraging op. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via den bos over de A2 en de A59. Radio Olympia met Patrick Lodiers en Gio Lippens. En vanuit Zuid-Korea gaan we weer naar Den Haag... naar de stemming over de donorwet in de Eerste Kamer. Wilco Boom, ja, het is daar spannend. En ik uh, begrijp dat die Eerste Kamerleden er opnieuw over debatteren. Een derde termijn, zoals dat heet. Wat wordt er nu nog besproken? Ja, dat gaat nu allemaal om een motie die is ingediend uh, door de Partij van de Arbeid. En in die motie wordt de positie van nabestaanden geregeld. Uh, dat zou in het wetsvoorstel van Pierre Dijkstra allemaal niet duidelijk genoeg zijn. En in die motie wordt nu geregeld dat... Uh, als de nabestaanden bezwaren hebben tegen uh, uitname van organen... Uh, ook als diegene die overleden is... daar zelf eerder toestemming voor heeft gegeven... dat die uh, organen dan toch niet worden uitgenomen. En dat ze ook niet worden uitgenomen bij mensen die zijn overleden... en die geen nabestaanden hebben. Nou, sommige uh, senatoren vinden dit weer uh, te los geregeld. Anderen vinden het weer te streng. Daar gaat nu het debat over. En onder andere uh, de senator Martens van het CDA... die had nogal wat bezwaren tegen deze aanvulling. Voorzitter, nog los van de vraag of je voor of tegen dit wetsvoorstel bent... zo'n rommelig wetgevingsproces hebben we in de Kamer nog nooit aan de orde gehad. Iedereen heeft inmiddels eigen interpretaties en hoop... met betrekking tot het wettelijk kader waarover we nu debatteren. Verwarring heerst alom. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, harde kritiek dus van uh, Martens van het CDA... op die motie van de Partij van de Arbeid. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de Senaat nu gaat stemmen... over die motie. Dat zou ook uh, kunnen uitlopen op, een, uh, op een, uh, een, gelijke, een gelijke uitslag. Dus bijvoorbeeld 37-37. En als dat het geval is, dan wordt er vandaag over die wet niet meer gestemd. Want dan moet er eerst volgende week over die motie weer opnieuw worden gestemd. Dus ja, het loopt toch allemaal een beetje anders... dan het zich aanvankelijk deed aanzien. Het moet nu eerst duidelijk worden of die motie wordt aangenomen of niet. En pas daarna gaan ze weer verder over de wet. Uh, eerder zei ik dat het binnen nu en een uur... dat was ongeveer een uur geleden... wel eens duidelijk zou kunnen zijn hoe het met de wet gaat. Maar dat gaat dus zeker langer duren. Dat wordt later vanmiddag. Wilco Boom, we blijven het volgen... en ik blijf in spanning zitten. Goed, en dan gaan we naar de drukte maken van vandaag. Ja, nou, ik maak de... me ook druk, hoor. Momenteel. Ja, jij wil. <laughs> of niet veel maar de druk te maken en de echte druk te maken van vandaag is natuurlijk Marcel van Roosmalen. De Olympische winterspelen zijn toch een beetje het lelijke zusje van de zomerspelen. De helft van de wereld, niet toevallig de helft waar het nu wel lekker weer is, is totaal niet geïnteresseerd in sporten die zich afspelen op of een besneeuwde berg of op een ijsvloer. Ieder land krijgt de wintersport die het verdient. En wij zijn als enige goed in schaatsen: zo hard mogelijk rondjes rijden op ijs. Wij winnen alle gouden medailles in een sport waar verder niemand in geïnteresseerd is. De tribunes in het schaatsstadion jonnetje in Zuid-Korea zijn niet voor niets leeg. Zo leeg dat de camera de hele tijd inzoomt op onze koning en koningin, die of als marmot op hun telefoon zitten te kijken, of elke keer omhoog springen als er een Nederlandse schaatser passeert, hetgeen zeker op de langere afstanden best vaak het geval is. Voor wie zich afvraagt wat Willem-Alexander al die jaren bij het IOC heeft gedaan, hij heeft het schaatsen voor de Olympische Spelen behouden. De schaatssport is inmiddels zo klein dat de winnares van de 1500 meter... automatisch in de armen van de enige toeschouwer springt... die dan toevallig ook nog onze koning is. Je zou je er haast voor generen, maar dat hoeft niet. De rest van de wereld kijkt toch niet mee. Schaatsen is leuk om te doen, maar geen kijksport. Het is geen voetbal, zullen we maar zeggen. Je hoort ook nooit eens iemand bij de koffieautomaat... over het verloop van een schaatswedstrijd. Zo van, nou, en toen ging iedereen ineens nog sneller... Gesprekken met schaatsers zijn net zo voorspelbaar als de sport zelf is om naar te kijken. Er zijn maar twee smaken, ja het had harder gemoeten of het ging wel lekker ja. Meer is het niet en meer kunnen zelfs de schaatsanalisten op televisie niet toevallig allemaal ex-schaatsers er niet van maken. Rintje Ritsma was een groot schaatskampioen en zo praat hij ook. Naar hem luisteren is als kijken naar een 10 kilometer van een onbekende zweet. De enige uitzondering op de regel is Erben Wennemars. Dat is een aardige jongen die ook voor deze zender werkt, dus laat ik het vriendelijk zeggen. Hij doet of overdreven enthousiast, of is heel erg teleurgesteld en benadrukt vooral hoe hard er voor de prestatie is gewerkt. Keihard. Ik mocht ooit mee op het trainingskamp met de ploeg van Jacques Ory, een coach die eerlijk zei dat je voor schaatsen geen speciale aanleg hoeft te hebben. Je moest kunnen afzien en bereid zijn om heel veel te trainen. Wij zijn goed in heel gedisciplineerd rondjes rijden op ijs. Wij winnen alle gouden medailles op alle afstanden... en zijn blij voor de andere landen... dat er nog maar twee Nederlanders mee mogen doen aan de 10 kilometer. Leuk voor de Nooren, want zeggen we dan... Noorwegen is ook een echt schaatsland. Maar niet zo'n groot schaatsland als wij zelf zijn. De rest van de wereld vindt ook dat we een echt schaatsland zijn... met al onze gouden medailles en kleintje pils op de tribune. Vandaag of morgen gaat onze koning tussen twee saaie ritten door... het ontslag van de minister van Buitenlandse Zaken bekrachtigen... die heeft verzonnen dat hij ooit in de dacha van Vladimir Poetin was. Zoiets gebeurt alleen in een echt schaatsland. Zelf denken we dat dat een compliment is. Nou, dat was onze druk te maken van vandaag, Marcel van Roosmalen. <achtrijgerek> dat is ook een mening. Het is zeker een mening. Ik hoop niet dat hij hier aan tafel heel erg gedeeld wordt. Maar dat maakt niet uit. Dat kan, uh, We hebben een verrassende medaille gezien van Jara van Kerkhoff... in de Short -track hal Maar er was ook een verrassende uitschakeling. Want eerder deze morgen plaatsten de Nederlandse Short -track mannen zich niet voor de A-finale op de relay. De regerend wereldkampioene Shinky Knecht, Itzak, De Laatdaan, Breusma en Dennis Visser... lagen in de kwalificatie lang op de derde plaats. En toen Shinky Knecht nog een uiterste poging deed om op te schuiven naar de tweede plek... kegelde hij een Canadees onderuit, waarna Nederland werd gedisqualificeerd. Edwin Cornelissen praat na met Shinky Knecht. Hoe hard is deze klap nou? Ja, we hebben het gewoon met z'n allen gewoon niet goed gedaan. En of de klap dan harder is of niet, maar... Uh... In de halen ook niet elke finale, maar dat wil niet zeggen dat we het vandaag uh, daarom hebben laten liggen. Maar dat is gewoon een... Uh, ik denk dat we met z'n een fout gemaakt hebben en dat is niet anders. Ja, wat is de fout geweest? Ja, we hadden een tactiek afgesproken van tevoren en uh, ja, als die dan in het einde niet nageleefd wordt, dat is dan gewoon ontzettend jammer. Wat was die tactiek? We zouden, met al, uh, we zouden Dennis overslaan in het einde en dan uh, Itzak twee, uh, Daan twee en ik twee. En, uh, maar dat gebeurde gewoon compleet niet. Dus, ja, dan loopt de machine niet meer zoals het hoort te lopen. Want als je het zo bezag, dan, dan leek het wel alsof het echt weer op die eindsprint moest gaan aankomen, hè? Ja, nee, ik heb al mijn best gedaan in de laatste twee rondes. En uh, ik denk zeker niet zonder verdienste, maar uh, ik ging uh, half door, uh, door uh, de Canadees heen. Ja, dat is gewoon niet, uh, niet correct. Dus uh, terecht penalty. Ja, daar kan je vrede mee hebben. Daar ja, kan ik zeker vrede mee hebben, ja. ja. Maar dat is misschien ook wel wat er in de heat of the moment gebeurt. Je, je wil alles op alles zetten om hem toch voorbij te gaan. Nee, dat zie je ook in andere ritten. Dat zijn de spelen. In de B-finale koop je niks voor. Uh, geen punten, helemaal niks. Dus dan is het gewoon... Uh... Gewoon gaan met die bananen. Ja. En je zegt we hebben het gewoon niet goed gedaan, maar ja, tegelijkertijd was het natuurlijk wel echt een speerpunt, hè, die, die relay voor jullie. Ja, zeker, het was een speerpunt. En, uh, maar ja, dit, uh, ja, Ik weet het niet, maar het ging gewoon niet goed en dat is het. Ja. Is het ik ga er heel uh, lang over lullen, maar dat is gewoon niet goed gegaan. klaar. Ja. Ja, is het zo, nuttig, Want de kamer, ik denk aan Sochi, daar zag ik al die betraande ogen, dat was natuurlijk de dramatiek van die val, maar is dit toch een andere, ander soort beleving? Ja, weet ik niet. Ja, die dramatiek van die val Ik weet niet hoe je hebt mij nooit zien huilen toen. Maar uh, dat is toch een, dat is een hele andere, andere iets Dat sta je in de finale. En nu halen we gewoon de finale niet. Dus ja, het is gewoon slecht. Klaar. Dus nu wordt het compleet individueel, in ieder geval door op die duizend meter? Ja, precies. Duizend gewoon door, door en uh, daar gaan we wat moois van maken. Maar, uh, ja, daar ga ik wat moois van maken, ja. Ja, uh, je moet nu in, uh, in uh, enkelvoud praten, hè? Ja, ja precies, ja. ja is niet anders. Hij is in ieder geval een meester in de relativering, Sikkie ja. Knecht. Hij plaatste zich wel individueel voor de kwartfinales op de duizend meter. Net als zijn ploeggenoot Itzak de Laat. En die was heel blij met zijn optreden op die duizend meter. Ja, nee, dat was wel een goed ritje. Ik bedoel, ik had uh, de wereldkampioen erin. En uh, de oude wereldkampioen, dus dan... Uh... Mag je niet klagen als je daar gewoon heel uitstekend doorkomt? Ja, met uh, nog een mooie passeerbeweging ook, hè? Ja, en nee, hij was ook weer uh, <laughs> gewoon wel hard nodig. En het uh, viel wel allemaal mooi op zijn plekje. En ik uh, kon ik hem gewoon mooi uitrijden. Uh, en ja, wordt hij in Chinese gedisqualificeerd... en heb ik gewoon een ritje gewonnen op te spelen. Ja. Ik hoorde Yara gisteren zeggen van ja... het is wel goed als je uit een relay uh, iets van vertrouwen kan tanken... omdat je individueel wel goed rijdt. Nou ja, in jouw geval uh, moet je dan met name denk ik ook denken... aan je individuele rijden op die duizend meter. Maar uh, heb je het idee van ja, die vorm die zit wel heel goed... Ja, nee, ik vind juist dat ook vandaag fijn dat ik dan zo'n duizend uh, kan rijden voor de relay. Dan kan ik juist gevoel opdoen voor die relay, wat voor mij dan het belangrijkste is. Um, dus ja, en vice versa werkt het natuurlijk ook. Als je lekker rijdt in de relay, kun je ook prima individueel lekker rijden. Um, maar ja, neem niet weg. De... Gewoon deze keer niet gelukt is in de relay. En dat, is... ja, dat moet misschien ook nog een beetje indalen of zo. Uh, dat ik uh, waarschijnlijk straks in mijn bed lig en dat ik denk van... Dit wordt gewoon weer dik vet vier jaar wachten. En uh, ja, dan... Uh, dan kunnen we het maar dit pas weer doen. En het is nu nog een beetje nou, misschien ook onwerkelijk. Dan gaan we ook nog even terug naar die zilveren medaille van Jaren van Kerkhoff. Tweede succes ook voor short track coach Jeroen Otter deze spelen na het zilver van Knecht. Hij vond het vooral knap dat van Kerkhoff gewoon doorging... ondanks dat ze gehinderd werd bij de start. Nou, dan kan je panikeren, dan kan je gaan rennen of je kan gaan schaatsen. En, uh, dat deed ze als geen ander, want het is niet makkelijk. Je zit je op vijf. Nou ja, we weten allemaal, je zou niet aan het resultaat moeten denken. Maar sta je dan een keertje in de finale... dan is het natuurlijk wel heel erg verleidelijk om aan zo'n medaille te denken. En dan blijft ze rustig en ze blijft kijken. En uh, ze ziet dat er uh, ingehaald gaat worden. En op het moment uh, dat ze haar ene vierkante meter... waar ze vrijheid krijgt om, om aan te vallen, dat doet ze. Ze schuift echt meteen twee dames voorbij en uh, ze komt op drie... Hartstikke mooi en dan blijkt er nog ook een Koreaanse gediskwalificeerd te worden. Ja, daar ben ik nooit zo heel erg happy mee, maar... Eh... Ze staat gewoon op het podium. Heel, het is hartstikke top. Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, we weten een beetje haar voorgeschiedenis. Hè? De donderspeech van, uh, van Budapest die, uh, hadden we zojuist nog eventjes aangehaald. Het leren geloven in zichzelf. Is dit eigenlijk wat zich, uh, dat het zich uitbetaalt? Ja, dat, uh, dat zagen we al in de relay eigenlijk, in die halve finale. De, helaas uh, bracht dat ons niet de finale. Maar daar passeert uh, de Chinezen en de Italianen gewoon buitenom. Ja, dat, dat straalt uit dat je... Ja, echt 100% geloof hebt in je eigen kunnen. Nou, ik heb een aantal rondetijden geklokt, ge ge ge elektronisch, dit, uh, dit toernooi tijdens de trainingen. Ja, die, die snelheid, dat is gewoon uh, wonderbaarlijk hoog. En dat betekent dat je nou ja, in dit soort wedstrijden... dan kan je dus van zo'n derde, vierde, vijfde plek kan je aan aanval doen. En uh, dat kan alleen maar als je rustig blijft hè, in het hoofd. En dat je uh, niet resultaatgericht denkt, maar echt... wat moet ik doen, waar moeten mijn heupen geplaatst worden? Voel die druk op die schaatsen. Hè? En, en dan laat de intuïtie uh, overnemen. ja En dat doet ze dan uh, ja, twee keer subliem. En daar, daar kan ik dan echt van genieten, want dat is echt short track. Nou, dat was de bondscoach van de zilveren medaillewinner Sjara van Kerkhoff. Jeroen Otter in gesprek met Edwin Cornelissen. should I care Please don't bother Vele uitvoeringen. Santana onder andere. Maar dit waren de zombies met She's Not There. Niet eerder deed het Nederlandse skeletons ermee aan de Olympische Spelen. En daar gaat Kimberly Bos dus verandering in brengen. Waren we de afgelopen Spelen gewend aan Oranje Bobs of Bobslees of Bobbers. Bos gaat op haar buik met een sleetje van de ijsbaan af. De dagen voor de wedstrijd heeft ze de kans op de Olympische baan te trainen. En wij luisteren naar een bijdrage van Edwin Cornelissen. Controle dit is Contour Tower. En we hebben twee minuten om voor forerunner 1 Alles in gereedheid, maar veel van de ijsbaan zien we niet. Er staan schermen voor. En dus horen we vooral de sleetjes langskomen. Met grote snelheid. 112 km/u. Maar misschien als we hier eventjes tussen de doeken doorkijken. Ja. Kunnen we toch een glimp opvangen van de slee van de Nederlandse troef? De vrouw die zulke goede herinneringen heeft aan deze Olympische baan. Vorig jaar werd er voor het eerst een wedstrijd gehouden, een World Cup. Toen werd ze derde. Ja, het is altijd leuk om hier terecht te zijn en bovendien is het Olympische Spelen. Dus ja, zo is heel gaaf. Wat is het dat deze baan jou zo goed ligt? Ja, nou ja, toen was het vooral dat ik gewoon de hele baan uitgefigerd had. En dus naar beneden kon komen zonder kantjes te raken waar heel veel mensen dat niet konden. Dus dat was echt wel toen een groot voorloer. Laatste de nu iets anders en is het iets makkelijker. Dus kon het grootste deel van de atleten zonder kantjes te raken beneden. Dus ja. Post 35.2... Vandaag heeft ze de trainingsnummers 3 en 4. Zes trainingsruns zijn er in totaal om deze baan tot in de finesses te leren kennen. Want iedere bobbaan, ook deze, heeft zo zijn moeilijkheden. Nou ja, je hebt uh, bocht 2, is een vrij beruchte bocht. Daar gaat er nog wel eens iemand tegen het dak aan. Ofwel. Tegen de wand? Nee. Bocht 9 is natuurlijk berucht, waar ik bij het Rodelen mis ging een paar dagen geleden. Bij de tweevoudige Olympisch kampioen. Dus ja, dat zijn wel een paar tricky stukjes. Tot nu toe gaan die stukken mij eigenlijk wel goed. Het zijn andere stukken waar ik problemen heb. Maar ja. 5, 7. En meest middengedeelte, dus van 4 naar 8 toe. Dat oh. is 15 speed, 122, 122 nou, gewoon pinchen op de I zetten, toch nog wat dingen uitproberen, kijken of het wel of niet werkt. En nu in de trainingsrus probeer je nog wat dingen anders te doen. Ja. En dat helpt soms en soms niet. Daar kom je vanzelf achter. Maar tijdens de wedstrijd is het gewoon wat het werkt het best in de training. En now, gaan we doe je de finish line. Finish line 52.74, 5274. Ja, tot nu toe gaat het goed, elke keer beter. Dus wat dat betreft tevreden. Ja. Het was nog bijzonder vandaag, een ontmoeting met de koning? Ja, hij stond ineens bij de finish toen ik uh, op de lijn kwam na de eerste run. Ja. En wat zei hij tegen je? Hallo. En jij zei hallo? Ja, nee, hij heeft even handje gegeven en heeft wat dingen gevraagd over spot. Want weinig mensen kennen het natuurlijk. Ja. Dus, ja. Ja. Hoe is dat dan, dat de koning toch eventjes interesse komt tonen? Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat is wel bijzonder. Ik heb hem al een keer in ontmoet bij de jeugdlimitie spelen. Maar toen met alle atleten gelijk. En dan voelt het wel speciaal als hij even naar de baan komt. Ja, ja. Want hij kan er niet bij zijn tijdens de wedstrijd natuurlijk. Nee, nee dan is hij al in huis. <laughs> ja. En dan is het snel de dikke jas aan. Met slee en al de truck in. Morgen nog twee runs. En dan is er het olympische debuut van een Nederlandse skeletonster. Zenuwen? Tot nu toe heb ik nog geen last van zenuwen, nee. nee het is een nee. wedstrijd als alle anderen in dat opzicht? Ja, zo voelt het wel, want dezelfde mensen zijn er. En het is dezelfde baan als vorig jaar. Dus wat dat betreft, uh, nu valt het allemaal nog wel mee. Dat was Kimberly Bos daar, uh, ergens hoog in de bergen. In dat ijskanaal, bij het ijskanaal. Uh, het is nog maar een uurtje geleden. Toen had uh, Kjeld Nuis hier bij zijn debuut op de Olympische Spelen het goud heeft veroverd op de 1500 meter. We zitten nog een beetje na te eigen toch? Ongelooflijk. Ja, maar goed, hoe zou het inmiddels met die kampioen zijn? Steven Dalebout sprak hem. Ja, inmiddels is Kjeld afgedaald van dat middenterrein waar van alles gebeurde naar de iets rustigere catacomben in de stad. Ja, wat, wat gebeurde daarboven allemaal de afgelopen 15 minuten? Ja, ik, het, het is nog nooit echt niet ingedaald eigenlijk. Ik zag naar een heel klein stukje van mijn eigen rit. Ik dacht, holy oh shit. Lijkt, dat dacht ik ook? Lijkt wel een duizend. En uh, echt mega vet. En uh, ik kon niet geloven dat ik zei, weet je wat je eerste ronde was? 5-0. <lacht> wat? <lacht> Zo, daarom deed die laatste bocht zozeer. zeer. Weet je, ik was. Uh, nou, ik zat er gewoon zo goed in. En uh, ik wil nog wel even die Japanner bedanken voor de snelle opening trouwens. Dat ga jij doen. Sprok je daarvan? Nou, nah, niet schrikken, maar meer van oké, okay, weet je wel... profiteren van de kruising was per moment gewoon mijn uh, rit aan het rijden. Dat was heel goed. Ja, en heb jij het vertrouwen gehad dat, dat het inderdaad ook tijdens die race... Hè, want het ging zo hard, dat het niet te hard ging? Uh, nee, nee, ik had helemaal niet door hoe hard ik ging. Ik voelde alleen wel hoe pijn het deed, laatste rechte stuk. Dus ik ja, ja, niet stilvallen, niet stilvallen. Maar ik voelde nog wel dat ik snelheid had. Had je rust over je heen vandaag? Mm. Nee, ik was vrij onrustig met vergeleken de afgelopen dagen, maar... Uh... Ja, ik, heb gewoon, net wat ik, net zei, ik heb gewoon de dag met sta, stap voor stap, voor stap mijn protocolletje afgedraaid, om zo maar te zeggen. Heel, uh, heel saai, maar wel, uh, wel goed. Ja, wat gaat er als Verwij blokkeren hè, op zo'n dag als vandaag? En dat was ook het duel, wat, wat natuurlijk hoog opgevoerd werd. Ja. Uh, hoe voorkom je dat, je dat jij dan blokkeert? Nou ja, ik ben niet degene die dat duel uh, steeds heeft aangewakkerd. Hè. Uh, en die dat zo van vandaag moet het gebeuren en hij wel. En hij, weet je, ik heb echt uit. uit uit de beweging geschaast, uit mijn, uit me, hoe zeg je dat? Hoor, niet te. Ja, vanuit. Uh... Ik zeg zo, je moet vanuit passie schaast, niet vanuit wraak. En ja, dat ik... is te zien, hè? Ja, dat is echt zo. En ik, ik schaaste echt met mijn gevoel. En, en niet met. Ik had geen enkele wraak of uh, weet je. Ik, ik, ik wilde gewoon zo hard mogelijk. Ik gewoon zo hard mogelijk. Zo knap dat het er nu uitkomt. Uh, uh, wat ga je, je gaat morgen ga je naar het podium toe. Ja, ondertussen staan de mensen aan onze mouwen te trekken, want ja, je ja, moet verder. Ja. <laughs> Hoe ga je dat morgen op het, uh, op het podium uh, doen? Want uh, ik zag je net alweer de, de, de bolbeweging maken. Ga je, ga, je ga je dat ook doen? Nee, het is nou klaar, maar ik wilde gewoon niet fles champagne hebben. <laughs> oh, ja, maar dit, dit telt niet. Of kan ik uh, met twee fles champagne iets anders? kan ik hem overbieden. Dit telt wel. Dit telt wel. Ik vind dat die telt. <laughs> Nou, uh, geniet ervan van deze gouden medaille. We hebben het nog niet eens over de duizend meter gehad. Nee, nee, nee, nee. Die, uh, die komt later. We gaan hier echt op het top van genieten. <laughs> ja. Thanks. Wat een rust, hè? Ah, te gek. Dat is echt prachtig. En ja, hij zegt ook die duizend meter die moeten nog uh, aankomen. Maar morgen is de duizend meter voor de vrouwen. Annette, we gaan sprinten. Yes. Heerlijk hè. He? Vandaag Heerlijk. was een, een Hollandse dag, maar ik denk dat morgen een Japanse dag wordt. Ja, ik zat inderdaad de loting even te bekijken. Um, ja, dat kan. Of een Amerikaanse dag. Kan ook nog wel komen. Ik vond Brittany Bo het eerste deel van haar 1500 gisteren best wel sterk rijden. Uh, vrij overtuigend. Heather viel tegen, maar ze reed wel een sterk begin. Ongeveer een eerste 700 meter. Nou, ze duizend iets verder, maar maar een klein stukje. Ik denk wel, uh, ja, er zitten een paar mooie lotingen bij. Ik denk dat Irene Wust heel blij is met haar loting. Ritje 4, binnenbaan tegen Daldossi. Niet een, een razendsnelle startster. En uh, ja, iedereen die kan gewoon vrij uit schaatsen. Die heeft gauw een gouden medaille binnen en die uh, verkeert in goede vorm. Heeft een goede rit. Binnenbaan, uh, ja, ze, ze opent iets langzamer. Dus dan is het altijd lekker dat je in de binnenbaan net een iets langere aanloop hebt. En uh, een binnenbocht hebt. Of de buitenbocht, als je niet zo heel snel start, heb je ook nog een kortere aanloop. Dus is de buitenbo buitenbocht gewoon echt lastiger. Um, en omdat iedereen ook niet zo heel snel start, is het ook lastig als zij tegen zo'n echte sprinster moet. Die dan uh, misschien wel of over haar heen uh, kruist. of uh, ja, wat gewoon een lastige kruising kan worden. Um, voor de overige Nederlander, uh, of, uh, Nederlanders: uh, Marit zit in de laatste rit ook binnenbaan tegen Heather Richardson. Ja, dat gaat wel heel erg spannend worden. Maar ja, Marit heeft gisteren ook, haar eerste, ook heeft haar eerste medaille behaald. Is dus wel echt ja, de, door de, ja, van die eeuwige vierde is die plaatsen. Is je door de barrière heen, wou zeggen? Ja, dat, dat was wel een beetje mijn gevoel gisteren. En ik hoop dat ze dan morgen ja, echt uit kan schaatsen... en misschien wel voor een mooie verrassing kan komen. Maar Rintje, ik zei uh, het wordt de Japanse dag... want het is toch Takaki of Kodaira? Dat kan, ja. Uh, maar goed, we hebben vaak genoeg gezien dat het anders kan zijn. Dus... Uh... We gaan uh, gewoon vanuit uh, de Nederlandse zijn in goede doen. Ik ben op zich benieuwd uh, uh, hoe Ter Most uh, uh, zal rijden. Uh, is veel in actie op, uh, op de baan uh, bij de short track. Dus voor het eerst in actie hier op de 400. Heeft daar ook een enorme teleurstelling op gelopen... Hè? met het missen van die relay-finale? Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Dus die wil ook iets goed maken. En vier jaar geleden was ze zo goed en onbevangen. Dus als ze dat maar enigszins een heel klein beetje terug kan krijgen... dan kan ze gewoon nog heel verkopen. Maar ik wil geen spelbreker zijn... maar zou dit gewoon de eerste dag kunnen worden zonder goud van Nederland? <lacht> mm, het zou kunnen. Zonder goud Zeker. Medailles moeten wel in zitten. Maar het is wel een afstand waar, waar het wat lastiger is om, uh, om goud op te halen, ja. Ja, dus, ja, ze moeten flink aan de bak in ieder geval. Ja, ja, jij ik... wou het zeggen, ja. Ja, ik denk ook dat we de vorm van Jorien ook niet moeten onderschatten, hoor. Aha. Want uh, met het OKT was ze gewoon echt niet fit. Uiteindelijk denk ik dat het misschien ergens ook nog wel goed is dat ze maar één afstand rijdt. Want daar kan ze zich nu vol op focussen. Of op de lange baan, hè. De, de, op de short track rijdt ze natuurlijk ook nog uh, het een en ander, maar ja, misschien uh, dat het voor haar nu wel heel goed is... dat ze echt één afstand heeft waar ze zich vol moet uh, op focussen. Dus als er weer één zo'n dag bij zit, Precies. net dat doen, het hoeft maar één dan keer. Dan zou het zomaar kunnen. Ja. Daar hebben we weer feest. Precies. En het is al zo vaak feest. En het is ook al zo vaak zo spannend. En morgen gaat het dus weer spannend worden... met de duizend meter voor de vrouwen. Ik kijk er nu al naar uit. En ik bedank Gio Lippus. Want Gio, dit was jouw laatste Radio Olympia. Blijft natuurlijk Ach, wel hier. Blijft Je al blijft hier wel blokjes op. maken. Maar nu eerst gaan we ook luisteren... naar Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Hierop moet het gebeuren. Hierop moet alles goed gaan. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen, de Olympische Winterspelen in Jontje. De tot de laatste meters. De snelste tijd, 1,54 Op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Zinky krijgt veel binnen door. Hier komt zijn kamer in een Olympisch elke dag Radio Olympia. Igorsten, Radio Olympia Olympisch kampioen op de 1500 meter. Echt steeds vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Dit is gewoon echt een droom die uitkomt, het is fantastisch. Hier op NPO Radio 1: De Olympische Winterspelen van alle kanten. Muziek